9 uur, Rashid Finch met het NOS-journaal. Oud-premier Schotten van Curaçao is er niet in geslaagd de verkiezingen daar te winnen. Zijn coalitie kreeg wel een meerderheid, maar zijn eigen partij werd net niet de grootste. De winst gaat naar coalitiegenoot Pueblo Soberano van Helmin Wiels. Die partij streeft naar onafhankelijkheid van Curaçao. Waarschijnlijk zal de oude coalitie terugkeren, maar dan onder leiding van Wiels. Oppositiepartijen in Libanon beschuldigen Syrië van de aanslag gisteren in de hoofdstad Beirut.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 Hij zei alleen dat de afgelopen weken moeilijk waren. Na afloop was er geen ruimte om vragen te stellen. The Voice of Holland heeft gisteravond de Gouden Televisering gewonnen. Het RTL-programma kreeg meer stemmen dan de programma's Alibé op volle toeren en Wie is de Mol? Alibé werd wel uitgeroepen tot mannelijke tv-persoonlijkheid van het jaar. Bij de vrouwen won Yvonne Jaspers.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 Een kijkje achter de schermen nemen? Er zijn gratis rondleidingen in het depot en archief. Kijk op www.nieuwlanderfgoed.nl U kunt alles nog eens nalezen op lekkerweg.nl Dit was Lekkerweg in Eigen Land. Shh. de geheimen van Barslet. Nee, zo, dit kan zo niet. Wat denk je dat Nederlandse meisjes doen?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 Krossnieuws show. Presentatie Peter de Wies en Mieke van der Wij. 3,5 minuten over 9. Welkom terug bij de nieuws Tot 10 uur hebben we het over de totaal verziekte bestuurscultuur op Curaçao. Dat na aanleiding van de uitslag van de verkiezingen. Dan komt de vraag aan de orde waarom steeds minder vaders kinderalimentatie willen betalen. En tenslotte hebben we het over de heilzame werking van muziek op het werk. Is die er eigenlijk wel? Goed, maar we beginnen met scholen die niet met geld kunnen omgaan. Financieel wanbeheer heeft wederom een onderwijsgigant aan de rand van de afgrond gebracht. Na Amarantis eerder dit jaar verkeert nu het Rotterdamse ROC Zatkin... dat 18.000 leerlingen telt in zwaar weer. De middelbare beroepsopleiding heeft dit jaar een verlies geleden van 19 miljoen euro bovenop de 15 miljoen van vorig jaar. En dat is voor een deel te wijten aan de al te ruimhartige aankoop van gebouwen in het verleden en deels aan het opdrogen van rijksubsidies. De vraag rijst eens te meer of het meer. Met het ontwikkelen van die enorme onderwijsinstellingen. die ook nog eens zelf hun geld moeten beheren. een monster heeft geschapen. Daar gaan we over praten met leraar en onderwijscommentator. Ton van Haperen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Zatkien uh, heeft tussen 2004 en 2007 nogal wat nieuwe gebouwen aangekocht. Hè? Toen kwam die crisis, droogde dus subsidiestromen op. Ja, dan kun je natuurlijk ook zeggen van. ja, die geldproblemen. van die bestuurders van toen. ja, kun je. In hoeverre kun je ze dus aanrekenen? Maar het patroon is wel altijd hetzelfde. Hè? Dus uh, bij de andere besturen waarbij het misging... was het ook uh, onroerend goed, prestigeprojecten. En dat is wat je ze kan verwijten. Dat ze geld krijgen voor onderwijs... en dat graag steken in prestigeprojecten. En veel minder snel in het lesgeven. Ja, maar goed, ze baseerden hun optimistische verwachtingen toch niet... Nou ja, wel. Op niets, op, wel? Zij wisten ook hoeveel leerlingen er zouden zijn. En dat weet iedereen van tevoren, want je kent de omgeving. Mm -hmm. Dus ze hebben zich echt vergist. Uh, het, het is toch het verhaal van uh, op de grote voetleven. Het is heel ironisch. Wij maken altijd grappen over Griekenland en Spanje en zo. Maar het is precies hetzelfde gedrag. Ja. Want een school die 19 miljoen euro verlies leidt... is het eigenlijk de bedoeling dat de school winst maakt? Nee hoor. Het is, uh, uh, de enige bedoeling is dat, dat zo'n zo instelling zijn eigen broek ophoudt. Dus dat ze reserves kweken, zodat ze tegenvallers kunnen, kunnen opvangen. En dat is trouwens een ander verwijt. Heel veel besturen die potten ook te veel geld op. Dus uh, dat, dat, dat, dat is dan telkens de kwestie. En zij hebben zich kennelijk vergist. Want ze hadden in 2010 uh, toch een uh, vermogen van 45 miljoen. En dat is uh, verdwenen. En uh, ik en volgens mij niemand van buiten weet precies wat er gebeurd is. Dit soort bedragen, dat zijn geen kleine bedragen. Worden die dat nou beheerd eigenlijk door mensen... die in eerste instantie natuurlijk uh, rector van een onderwijsinstelling zijn... en dan vervolgens de zakelijke klussen erbij doen? Of zijn dat zakelijke jongens die alleen daarvoor ingehuurd worden? Nou ja, kijk, wat een beetje voor de buitenwereld onbegrijpelijk is... is natuurlijk een school van 18.000 leerlingen of van 30.000 leerlingen. Het ja. is niet één school... Dat is dus één instelling oh. die verschillende scholen onder zijn hoede heeft. Ja. Dus je moet het eigenlijk vergelijken met een soort van ministerie. Wat dat een aantal scholen beheert. En daar hangen die scholen dus onder. Alleen het enige wat ze moeten doen is natuurlijk dat onderwijs financieren. En als het geld op is, dat zul je ook bij Stadkin zien. Dan is er maar één manier om het weer terug te krijgen. Dat is natuurlijk bij leerlingen en leraren. Jawel, maar nu krijg je dus de schoolinstelling als onderneming. Weet je, hoe zijn we daar ooit terecht? Ja, dat is, dat is in de jaren negentig bedacht. En uh, dat was de verzelfstandigheden van het onderwijs. Dat heb je ook bij de, uh, de woningbouwcorporatie gezien. En uh, het is nooit verplicht... Maar een aantal scholen, aardig wat scholen, zijn in grote besturen gaan zitten. Omdat dat schaalvoordelen heeft. Dus je hebt een aantal hele grote besturen die allemaal even kwetsbaar zijn. Want net zoals Satkien, Amarantus, Boor en Rotterdam. Hmm. Zo komen er waarschijnlijk vast nog een paar meer aan. Maar goed, jij zei het is eigenlijk een soort ministerie. Je zou kunnen zeggen waarom is het Rijk er nooit toe overgegaan om die scholen zelf dat overheidsgeld te laten beheren. Nou ja, dat is altijd ja. mijn verhaal geweest. Ik vind dat uh, het beheer de grote lijnen bij de overheid hoort. Want die kan ik volgen, die kan ik controleren. Ja. En dit zijn mensen die toch van buitenaf ergens zijn aangesteld. En vaak persoonsgebonden intuïtief te werk gaan. En zich nog wel eens te buiten gaan aan megamolale uh, projecten. En dat is wat we weten en dat is natuurlijk het hele probleem. Maar wat is dat dan? Zijn ze dan opeens bouwen me, uh, gaan bouwen met uh, gouden kranen of zoiets? Nee, maar het is, uh, het is ontzettend mooi als je uh, zo'n baan hebt om op een gegeven moment te kunnen zeggen van ik heb ja, zo'n gebouw neergezet. Net zo goed is dat een leraar natuurlijk graag zegt van ik heb goede examenresultaten. Ja. Zo heeft iedereen zijn eigen drijfveren. En dat geeft allemaal niks, daar is niks mis mee als dat maar een beetje geregeld en gecontroleerd wordt. En dat is telkens het probleem. Het, het verwijt is altijd bij die besturen dat uh, eigenlijk ze zo ver van de werkvloer zitten uh, dat niemand ze controleert en dat ze zich dus te buiten gaan aan grote projecten... en dat ook niemand ze tegenhoudt. Het gebeurt altijd op het eind. Het, het, het patroon is ook hetzelfde. Ook bij Satkin is de voorzitter van het college van het bestuur... is per 1 augustus verdwenen. Reken maar dat hij geld meegekregen heeft. Dat is bij Amaranthus precies hetzelfde. En daarna komt ineens uh, het konijn uit de hoed... en blijkt het geld op te zijn. Ja. En er zijn van tevoren al wel reorganisaties geweest... en het lukt dan niet. En kortom, het, het blijkt in de praktijk... dat de controle over die geldstromen in de organisatie gewoon buitengewoon gering is. Het lukt ze vaak gewoon niet. Eh, ik neem aan dat zo'n organisatie ook gewoon uh, echt technisch failliet kan gaan. Hè? Nou, dat is de, de, de, dat is de vraag. Dus net zoals met banken kun je, je natuurlijk afvragen of het een goed idee is om een school failliet te laten gaan. Hmm. Uh, maar voor Want meel... je moet die school toch hebben? Ja, er zijn gewoon leerplichtige kinderen die naar school ja. moeten. Dat blijft natuurlijk. Ja. Dus, uh, en die gebouwen, die, die staan er ook, dus uh, dat blijft ook. Ja. Alleen je kunt dan de instelling uh, failliet laten gaan als die. Uh, niet voldoet aan zijn verplichtingen. Ja, maar goed, maar, tien minuten later heb je een uh, nieuwe school met een nieuwe naam. Maar dezelfde mensen, dezelfde leraren worden daar weer gewoon weer leraar... en gaan weer lesgeven aan die kinderen, dat, dat, dat verandert natuurlijk niet. Ja, zou dat een oplossing zijn? Want je kan natuurlijk verwachten... wat er nu gaat gebeuren. Nu gaat er op van alles en nog wat bezuinigd worden. Ja. En dat zal voorlopig jaren en jaren duren. Uh, ja, zo gaat het uh, altijd. Ik bedoel, de manier om aan geld te komen... is uh, grotere klassen en uh, minder, met minder leraren meer werk... Dus die leerlingen worden hier de dupe van? Ja, natuurlijk. Komen die leerlingen in opstand? Nee, die komen niet in opstand. Die <laughs> willen gewoon een diploma. Nee, de, nee, nee maar... maar dat is natuurlijk. Kijk, uiteindelijk, uh, dus het is allemaal. Uh, het zet ook de kwaliteit onder druk. Want het is gewoon heel simpel. Het zijn allemaal, het zijn grotendeels, het zijn allemaal beroepsopleidingen. Ze dus hebben nog wat volwassen onderwijs. Uh, dus dan wordt er gewoon meer afgeschoven naar de stage. En dan moeten ze het op de instelling leren. En leren ze minder op school. En die, die kant gaat het dan op. Ja. Uh, vind jij dat het de verantwoordelijkheid van het ministerie van het Onderwijs is? Om, om dit te zatkieten? Ja, natuurlijk. Boven... Ik bedoel, nou niet, niet specifiek zatkieten. Maar wel, het zou wel fijn zijn als het ministerie van het Onderwijs onderhand dit probleem onder ogen ziet. Ja. Er is gewoon een structureel probleem met geld in het onderwijs. Het is ook uitgezocht. De onderwijsraad heeft een keer uitgerekend van hoe het ging met, uh, met als de budgetten groter werden. Dat geld ging niet naar de leraar en zijn klas, maar ging allemaal naar bureaucratie. En dat is ook volstrekt logisch, want wat doe je als je op zo'n kantoor zit? Het werk is nooit af, dus de kantoren worden groter. Je koopt een gebouw bij en je gaat met z'n allen gewoon heel de dag beleid zitten maken. Terwijl het leren van kinderen gebeurt echt in de klas hoor. Ja. Maar goed, de VVD die heeft al gezegd dat ze geen geld voor zat willen uittrekken. Ja, dat is ontzettend, ontzettend makkelijk, dat, te vertellen, dat zo te vertellen. Dat is, uh, maar uh, dan moeten ze even uitleggen hoe ze dat dan gaan doen. Die, ik bedoel, die kinderen krijgen... En zinloze Ja, natuurlijk, die kinderen krijgen gewoon les dit jaar. En ja. volgend jaar ook, die gaan gewoon een diploma. We zeggen toch niet tegen die kinderen van... U bent klant van een, uh, van een instelling, die is failliet. Jammer, de dienst wordt niet meer geleverd. Maar wie draait er dan voorop nou, we... uiteindelijk? Nou ja, uh, als het, in het met hetzelfde onderwijsbudget gebeurt... Dan betekent dat dus dat uh, eigenlijk uh, formeel gezien de andere scholen daarvoor opdraaien, natuurlijk. Aha. Of ja, het budget dit, moet groter worden. Precies, dus bedoel... dit moet gewoon uit de, uit de onderwijspot van het ministerie ja, dit komen. Ja, komt gewoon uit de begroting, natuurlijk. Ja. Is, dat een, is dat een heel groot bedrag? Ja, dit is voor op... zo'n begroting. Uh, want die begroting is een paar miljard. Nou ja, het gaat hier om tientallen miljoenen. Ja. Nee, maar is, is dat dus substantieel iets waar nou ja, een probleem door ons Ik bedoel, Amarantus zat daarvoor, was precies hetzelfde. En als het zo doorgaat... Kijk, het, het blijkt dus zo te zijn dat schoolbesturen... niet zo goed kunnen omgaan met tegenvallers. Dus de afgelopen jaren hebben zij voortdurend verteld... wij moeten die reserves op peil houden... en dat geld moeten we onttrekken aan het onderwijs. Want uh, er kunnen tegenvallers aankomen... en nu komen er tegenvallers aan... en de een uh, naar de ander zo, de miet het om. Terwijl u zegt, ja, moet je horen, het is heel simpel... je weet gewoon, omdat het hier om... Uh, nou ja, in ieder geval voortgezet onderwijs betreft. Je weet heel exact wat er in de pijplijn zit. Dus hoe kan je nou eigenlijk zo overvallen worden? Nou, waar zij wel de overvallen zijn, is uh, de onroerend goedprijzen En markt die is ingestort en ze hebben gewoon te veel gekocht. Dus dat is geen overval, maar dat is... Uh, dat is een fout. En uh, ze hebben in de subsidiestroom hebben ze wel wat ingeleverd. Ja, Maar goed, ik bedoel, die prijzen van die, uh, van, van die uh, gebouwen... die mogen dan wel achteruitgelopen zijn. Maar dat is toch alleen maar een puur boekhoudtechnische kwestie? Nou ja, als ik, als ik het goed begrepen heb... moet de helft van de kantoorruimte momenteel verkocht worden. En daar krijgen ze echt niet meer voor wat ze ervoor betaald hebben. Ja, exact. Maar dan is het probleem natuurlijk al daar. Als je moet verkopen, dan heb je een probleem. Ja, maar, het natuurlijk. Maakt, ja, maar het op zich, als, als je je gebouwenvoorraad inderdaad af moet waarderen... is dat toch alleen maar... een technische is boekhoudkundige kwestie. Ja, ja maar, maar, maar daar gaat hij aan vooraf natuurlijk. En dat zijn die grote projecten, die prestigeprojecten. Ja, ja. Ze wilden wel heel graag mooie grote gebouwen neerzetten. Ja, maar geeft u nou eens één een voorbeeld waar u zich dan over verbaasd heeft als, als je ziet: dus meneer Zatkin open trots iets met een bloemetje en misschien nog een of andere hoge ambtenaar van het ministerie van uh, uh, Onderwijs. Wat is er dan zo bizar aan die gebouwen die ze hebben laten opleveren? Nou ja, het punt is natuurlijk altijd, het is bij al die ROC-instellingen... en ook bij andere instellingen voor voortgezet onderwijs... Eh, Amarantis zat eh, op een kantoor eh, op de Zuidas in Amsterdam. Nou, dat is vrij prestigieus, dat ja. is ook vrij duur. Ja. En eh, er waren ook genoeg schoolgebouwen waar ze ook een kantoor hadden kunnen houden. Ja. Nou, je kunt je afvragen of dat handig is. Het, gebouw, eh, het kantoor is nou ontruimd. De lessen gaan gewoon door, hoor. Ja. Verwacht u eigenlijk op de duur een einde aan de uh, grootschaligheid? De, de, de NS bijvoorbeeld is onlangs een eigen technische opleiding gestart. En je zou uh, kunnen verwachten dat meer bedrijven hun eigen personeel gaan opleiden misschien in de toekomst. Of niet? Nou ja, als je, als, als, kijk, dat, dat is een ander probleem. Ja. Er is uh, nogal wat ontevredenheid over de kwaliteit van het beroepsonderwijs. En je ziet steeds vaker dat bedrijven zeggen, we doen ja. het dan zelf wel. Ja. ja, dan is de bezuiniging licht voor het oprapen natuurlijk. Want en, en, en, is, klopt dat ook dat die uh, MBO's onvoldoende ja, presteren eigenlijk wat dat betreft? Ja, dat is altijd heel moeilijk om er iets over te zeggen, omdat het mee, volstrekt ja. ondoorzichtig is. Er zijn heel erg veel opleidingen. En uh, dus is het ook moeilijk om te zeggen van uh, alle opleidingen deugd niet. Dat, kun je, dat, dat, dat klopt niet. Maar ik kan er wel iets over zeggen. Nou, wat je wel kan zeggen is wat in ieder geval de minister gezegd heeft. Dus dat ze erg ontevreden is bijvoorbeeld uh, over het niveau in de algemeen vormende vakken... die ze nog steeds hebben, zoals Nederlands. Uh, daardoor komt er een uh, centraal schriftelijk examen om, om dat weer te verbeteren. Uh, en je hoort vaker kwaliteitsklachten. Die, uh, die zijn er wel. En, uh, en de, dat wordt vaak verbonden aan... Uh, grootschaligheid, onoverzichtelijk, ja. uh, sjoemelen met examens, um, um, um, dat, dat soort... Ja, dat soort en noem uh, de hele trits in. maar op. En er komt nog bij dat er uh, vaak wordt gezegd er uh, is in wildgroei een wildgroei aan opleidingen waar je in de praktijk niks aan hebt. Ja, dat is een ander verhaal natuurlijk. Ja, maar nee, maar goed, het, het staat in het rijtje. Nee, maar dat is, kijk, waar is zo'n opleiding mee bezig? En, en, uh, of zo'n uh, zo college van bestuur met natuurlijk zichzelf te profileren. Hoe profileer je met uh, nieuwe opleidingen, nieuwe gebouwen? Je profileert oh. je niet met... Uh, we hebben een opleiding economie en handel... Uh, waar dertig leerlingen in de klas zitten. Dat is volstrekt normaal. Dus als je beleid maakt, uh, ben je daar voortdurend mee uh, bezig. Ja, ja, dat gebeurt gewoon. Maar je maar... zou je natuurlijk eigenlijk wel moeten profileren... met die, met die goede resultaten ja, ja, van de is... leerlingen... en niet met een of ander prestigieuze nee, gebouw. Nou, dat is uh, absoluut mee eens. Maar dat is, wel, dat is natuurlijk de kwestie uiteindelijk. Dat is waar het om gaat. Gaan er nog meer uh, volgen van dit ja. soort? Dat kan niet anders. Mm. Ik bedoel, uh, de hele derivatenkwestie die je ook, uh, die ook speelt bij de, bij de woningbouwcorporaties uh, daar schijnen ook schoolbesturen in te zitten uh, er is altijd gedoe met, met die reserves van waar stop je dat geld in en uh, ja, daar komt gegarandeerd komt er, komt er nog zoiets. Dank u wel voor uw komst naar de studio. U hoorde leraar en onderwijscommentator Ton van Hapen. Het ging dus uh, over de malaise. Tenminste, dat was de aanleiding bij het Rotterdamse ROC Zatkin. Dank. Bedankt. In de afgelopen vier jaar is het aantal aanvragen van vrouwen bij het LBIO... oftewel het landelijk bureau Inning onderhoudsbijdragen met maar liefst 50% toegenomen. Het LBIO wordt ingeschakeld wanneer ex-partners verzuimen te betalen voor hun kinderen... terwijl ze hiertoe volgens de rechter wel verplicht zijn. En die instelling neemt de Inning van de kinderalimentatie dan over... en kan onder andere een loonbeslag laten leggen. Waarom steeds meer vaders niet betalen voor hun kinderen... gaan we vragen aan Leo de Bakker. Hij is directeur van het... LBIO en geeft vandaag in de Utrechtse jaarbus tijdens de Landelijke Informatiedag los je conflict op. Los je conflict eindelijk is op, zal waarschijnlijk een betere titel <laughs> zelfs zijn. <coughs> Hij doet daar de workshop, onder andere mijn ex-partner betaalt geen kinderalimentatie. Wat kan ik doen? Goedemorgen, meneer de Bakker. Goedemorgen. Nou, het antwoord op die vraag, wat kan ik doen, zal wel het LBIO nee, zijn. Heel goed. He nou, we kunnen er een radiospotje van maken. Okay. Maar nee, het klinkt niet lekker LBIO. Moet dus iets anders voor verzinnen, hoor. Ja, ja, het, het, het is in de wet vastgelegd, de naam, dus uh, daar kan ik weinig anders van maken. Do, doen wij niks aan. Oké, okay, van uh, 7700 aanvragen naar 1100, 11.000, uh, uh, meer dan dat in vier jaar tijd. Een gemiddelde toename dus van 1000 men die dat niet meer betalen per jaar. Dat is fors, hè? Dat is heel fors. Ja. Dat is eigenlijk veel te veel. ja En hoe komt ja. dat? Uh, nou, Eigenlijk waren we 2006, 7, 8, uh, zat het zo rond de 7700. En uh, eind 2008 uh, brak de kredietcrisis uit. En toen zagen we in heel korte tijd een, een flinke stijging. Het is echt een financieel probleem. Dat, uh, daar heeft het uh, op zijn minst al een schijn. Want het gaat er <laughs> slot ook om betalen van, uh, van geld, van ja. kinderalimentatie. Uh, uh, maar op het moment dat de kredietcrisis uitbrak uh, ging het eerste één maand met 8% omhoog. De daar, uh, op de volgende maand ging ik gelijk het aantal aanvragen met 15% omhoog. En 2009 was ruim 20% hoger dan de voorgaande jaren. En zijn dat allemaal dus... moeders of komt er ook wel eens een vader langs? Nou, er komt ook wel eens een vader langs, maar het is toch zo dat uh, uh, als je naar die verhouding kijkt... Dan is 98 tot 99 procent van de situaties is de moeder, degene die de kinderen verzorgt en recht heeft op de kinderalimentatie. En de vader die de kinderalimentatie dus dan in 99 procent van de gevallen moet betalen. Be en dit betreft gevallen die dus uitgesproken zijn door de rechter, niet mensen die een onderlinge afspraak hebben. Um, dus kunnen die ook binnen? Nou, dat, uh, nee. uh, de rechter moet eraan te pas gekomen zijn, om het maar zo uit te drukken. Uh, maar het is mogelijk dat uh, als de twee partijen het er niet over eens worden, ja, dan moet de rechter natuurlijk het bedrag uh, vaststellen. Uh, het kan ook zijn dat het, uh, beide partijen het eens zijn over het bedrag wat ze aan kinderalimentatie zullen betalen en willen ontvangen. En dan wordt het in een convenant vastgelegd. En de rechter die stopt het convenant bij uh, de beschikking. En daarmee is het uh, even goed geldig, die onderlinge afspraak die in het convenant staat. Want daarmee is het onderdeel van de beschikking geworden. Zijn er ook uh, vaders, hè, want het zijn dus meestal vaders, die niet willen betalen? Ja, eigenlijk hebben ah. we natuurlijk uh, simpelweg als iemand niet, uh, niet betaalt, dan zijn er eigenlijk maar twee redenen: of je kan, je kan het niet, niet of je wil het niet. Ja, en dat, of het nu om kinderalimentatie gaat of om wat anders. Nou, dan zeg ik altijd van niet kunnen, dat is. Eigenlijk geen reden eh, in het geval van kinderalimentatie. Want de kinderalimentatie door de rechter vastgesteld eh, op ja, heel veel gegevens die gelden op het moment van de scheiding. of het moment dat je de kinderalimentatie vraagt aan de rechter. Maar eh, die situatie die kan veranderen. Je zal eh, werkloos worden. Bijvoorbeeld. En als je van een goed inkomen naar een WW-uitkering gaat, dan maak je natuurlijk een flinke inkomensval door. Um, nou, dan is het natuurlijk moeilijk om kinderalimentatie te betalen... ook moeilijk om andere zaken waarschijnlijk te betalen. En dan kun je naar de rechter uh, om een, wijzigings, uh, een wijzigingsverzoek indienen. Hmm. En ja, in het gros van de gevallen zal de rechter dat, dat toekennen. En op het moment dat duidelijk is dat je inkomsten echt een stuk lager geworden zijn... Nou, dan wordt niet meer van je verwacht dat je die hoge alimentatie betaalt... maar dan gaat ja. dat bedrag uh, omlaag. Maar dat duurt waarschijnlijk nogal lang, om tijd? Dat het varieert, maar als dat uh, lang duurt, dat kan met terugwerkende kracht. Okay. Hmm. Dus... Eigenlijk zeg ik van, ja, niet kunnen betalen, dat is eigenlijk niet nodig. Dat kan en... wel even zo zijn als je nog zit te wachten op de uitspraak van de rechter. Maar... Oké, okay. en dan nu niet, wi niet willen? Niet willen. Die zijn er ook? Ja, die zijn er ook. Uh, nou, uh, uh, hoe werkt het uh, uh, proces? Uh, er komt een aanvraag binnen. En dan nemen wij contact op met degene die moet betalen. En uh, ja, die confronteren mij met uh, het geven van, ja... Er is waarschijnlijk uh, deze achterstand. Wij We weten dat niet zeker. En we geven de mogelijkheid aan te tonen dat dat misschien niet juist is, maar ook de mogelijkheid om eens nog te betalen. En dan krijgen mensen een paar weken de tijd voor. Als ze ons dan aantonen dat ze in die paar weken alsnog betaald hebben, dan is er geen achterstand meer. Dan uh, is iedereen, ja, tussen aanhalingstekens, weer tevreden. En uh, dan sluiten wij het dossier. Maar dat anders kost, melden we ons dat... natuurlijk bij de werkgever. Neem ik uh, uh, nou, uh, dan en komt van, uh, dan sluiten wij het dossier. Moeten mensen het weer zelf uh, betalen. Tweederde van, uh, bijna twee derde van alle aanvragen... die zijn zo eigenlijk in een beperkt aantal weken Dat opgelost. Dat loopt goed? Dat loopt dus best goed. Okay. Uh, dan blijft er natuurlijk altijd nog ruim een derde over... waarin Precies. uiteindelijk echt niet betaald wordt. En ja, daar zit sterker niet willen bij. Soms toch ook nog wel een stukje niet kunnen. Maar, ja, en waarom er... willen ze niet? Omdat die vrouw ze bedrogen heeft of zo? Dat, uh, dat zit uh, uh, veelal toch in een stuk uh, emotie. Een stuk uh, som emotie. Soms zit er, zijn er natuurlijk ook aanwijzbare zaken. Maar moest toch zo nodig met die andere man. Laat ze dan ook zelf de spullen even regelen. Uh, bijvoorbeeld, ja, ja, we horen wat dat betreft natuurlijk uh, ja. uh, van alles. Uh, maar het is ongeveer uh, een variatie ja. op wat ik nu doe, hè? Ja. Ja, ja, maar luister eens, je hebt natuurlijk die alimentatie voor, die voor de vrouw zelf is. En je hebt alimentatie voor de kinderen. We hebben het hier ja. over kinderalimentatie. Ja. Ik kan me nog voorstellen dat zulke emoties een rol spelen op het moment dat je geld aan je ex-vrouw moet betalen. Maar goed, die kinderen zijn gewoon ook van jou. Dus ja. dat lijkt me toch. Ja. Nou, dat is als ik zo in gesprek ben met iemand uh, die uh, geen medalisch achterstand heeft. Maar vraagt van, hoe werkt dat nu? Nou, dan zegt bijna iedereen van ja, voor je kinderen betaal je toch. Ja, en ja. als je nu gaat kijken, uh, 11.500 aanvragen bij ons. Dus dat zijn 11.500 11 mensen die uh, zo op zo'n jaar niet uh, betalen. En uh, je relateert dat aan uh, uh, het aantal beschikkingen wat er eigenlijk per jaar gemaakt wordt. Want er zijn 33.000 scheidingen op jaarbasis. Uh -huh. Daar zijn 21.000 scheidingen met kinderen. Uh -huh. Daar zijn dan weer 38.000 kinderen bij betrokken uh -huh. ongeveer. Um, en in die uh, 20.000, 21 21.000 gevallen kan er dus alimentatie, kinderalimentatie, gevraagd worden. Ja. Nou, in een aantal gevallen gebeurt dat niet. En dan komt de berekening uh, en die is erg ingewikkeld. Uh, maar die leidt ook in een aantal gevallen dat iemand toch nog wel een aardig inkomen heeft. Dus ook nog wel ruim boven bijstandsniveau zit. Dan leidt dat er vaak toch toe dat uh, de zogenaamde draagkracht aan de kant van degene die moet betalen... Op nul uitkomt en ja, dan is er geen ruimte om alimentatie te betalen. Dus van die 20.000, 21 21.000 gevallen blijven er misschien maar 15.000 of 16.000 over die ook daadwerkelijk uh, kinderalimentatie ja, moeten ja. betalen. Dus nou, er zijn er, er ook die er gewoon uiteindelijk niet hoeven? Uh, dat klopt, dat is juist. En waarom ja. is het zo ingewikkeld? Want u geeft zelf al aan dat het ingewikkeld ja. is. Nou, ik ga even afmaken van die 15.000, 16 16.000. Als wij daar 11.000 uh, aanvragen ja. voor krijgen, <laughs> ik van, ja, dat is bijna drie kwart. Ja, dus dan dus. is er in bijna drie kwart van de gevallen is dan een betalingsprobleem. Onder de veronderstelling dat elk jaar ongeveer 15.000, 16 16.000 beschikkingen komen en wij elk jaar 11.000 aanvragen. Ja. Nou, dan kom je uh, op van waarom is die berekening zo ingewikkeld? Dat is een systematiek die is er al ongeveer 35 jaar... maar die is steeds ingewikkelder geworden... want de belastingwetgeving is ingewikkelder geworden. En dat is een, echt een stuk maatwerk. En je hebt minimaal zes kantjes nodig om allerlei rekenregels in te vullen of te kijken of dat op jou van toepassing is. Hmm. Dus het zou simpeler nou, moeten? Ja, daar zit ook een belangrijke reden maar waarom ben, mensen niet betalen. Maar daar bent u toch helemaal niet voor? U nee. zult al, neem ik aan, dadelijk met dit soort theorieën uh, lastiggevallen worden. Maar dat zal allemaal wel. U moet gewoon nee. zorgen dat het betaald wordt. Nee, dat, uh, dat is juist. Uh, uh, op zich zijn wij er natuurlijk voor... om datgene wat de rechter bepaald heeft uh, zo ja. goed mogelijk na te komen. Daarbij degene die recht heeft op parlementatie te helpen. Maar... Als wij zien dat het aantal aanvragen zo toeneemt. en we hebben uh, dit jaar onderzoek gedaan. van wat, is nou, uh, wat zijn daar redenen voor. en je ziet dat 21% zegt: van uh, uh, Nou, ik ben het niet eens met de manier van berekenen. Er zegt nog eens 15%. Ik ben het niet eens met uh, de hoogte. Er heeft maar 6% zelf geprobeerd. de hoogte te berekenen. Uh, dus dat is, en is heel dat, weinig. En dus, komt daar waarschijnlijk niet uit? En komt daar niet uit. Dus de zelfredzaamheid, om het even zo uit te drukken. Is ja, die is op dit gebied uiterst gering. Op internet kun je niet zelf uh, ergens iets vinden waar je zegt van goh, laat ik nu eens even mijn alimentatie aanrekenen. en kijken of dat, dat nog een klein beetje klopt. En uh, ja, 35 jaar geleden. Bestond internet nog niet. Maar tegenwoordig willen we toch mensen allen uh, uh, wel graag zien van... klopt het nou een beetje? Ja. Je gaat zelf op onderzoek uit. Ja. En je kan het niet vinden. Laat staan dat je het zelf na kan rekenen. Mooi. Redenen genoeg natuurlijk om behoorlijk wat glazen in de tent... om het zo maar te zeggen te krijgen. U, u uh, ja, participeert daar eigenlijk al meteen. en nou, lopen erop vooruit. Op uw congres gaat u dus iets doen aan de workshop. Los je conflict is op. Ja. ja. En wat... Wat wilt u dan? Nou, uh, wat we uh, ook zien is dat uh, uh, op zich uh, na de uh, overeenkomst of na de beschikking van de rechter, dat er dan nog wel een redelijke tevredenheid is om de alimentatie te betalen. Maar een jaar of drie, vier jaar later, dan komt eigenlijk gemiddeld uh, de aanvraag bij ons terecht. Dus dan is uh, de relatie is, uh, uh, wat verder uh, uh, wat losser geworden. En uh, er wordt wat zakelijker naar gekeken. En uh, op het moment dat die afspraak vaak gemaakt wordt, zeker de mensen die daar onderling uitkomen dan zit daar nog heel veel emotie in. Ja. En uh, ja, soms wordt, zijn er natuurlijk ook nog wel andere redenen. Maar juist daarin uh, maak je afspraken zo duidelijk mogelijk... zo zakelijk mogelijk. Een tijdje terug kregen we uh, zelfs een dossier onder handen... waar de schoolmelken achteraf ook nog onderling keurig... Dat twee, de kosten daarvan werd gedeeld. Geweldig. Nou, uh, ja, dat zijn dat Je mag allemaal wel een element... artist, maar uh, ja, ook parkeren dat... betaal jij. Bijvoorbeeld. Uh, uh, dat zijn allemaal elementen uh, waarop zich uh, in een latere stadium... als de uh, uh, relatie wat anders komt te liggen, ja. ruzie over kan ontstaan. Dus eigenlijk is het uh, uh, kort samengevat wat ik zeg van... maak het zo zakelijk mogelijk, stem af wie wat betaalt... Uh, uh, bepaal de kinderalimentatie. Laat de rechter dat eventueel doen. Uh, en uh, uh, beperk het daartoe. Uh, zodanig dat die afspraken zo duidelijk mogelijk zijn. Bent u zelf eigenlijk ook gescheiden? Ik ben zelf niet gescheiden. <laughs> nee, ik dacht misschien. werd u gewoon. Omdat u zelf problemen daarmee had. Uh, hierin, in, hierin gerold? Dat was natuurlijk ja, gewoon ja, een mogelijkheid ja. geweest. Nee, nee, nee, op die manier ben ik er uh, niet in gerold. Nee. Uh, u wilde gewoon zittend werk doen, ja, uh, bijvoorbeeld? <laughs> ja. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Nee, maar ja, dus ja. misschien. Of, in, in uw omgeving of niet? Nat natuurlijk. Uh, en uh, natuurlijk word ik ook privé uh, wel eens. of de Tuurlijk. zakenrelaties ook wel eens gevraagd. Zo van ja. goh, uh, hoe moet ik dit of dat doen? Leo, nou, los, dat, dat is voor me op. Ja, nou, daar <laughs> ja. zijn wij niet voor. Nee. Uh, dan is het toch uh, advocaat of mediator. Uh, uh, daar moet je zijn. En dat is wel prettig, want ik bedoel, stel je voor dat je in dit soort situaties, als je met dit soort dingen te maken hebt... ook nog eens met de emoties serieus zou moeten dealen. Ja. Dan was je een eind verder van huis, ja. denk ik. Ja. Nou, we, uh, op zich uh, zitten wij natuurlijk uh, tussen uh, de twee ex-partners in. En uh, nou, wat we uh, daar natuurlijk in uh, sommige zaken van beide kanten krijgen te horen... vol emotie. Ja. En uh, daar moeten de medewerkers van het heel BO wel mee omgaan. Dat valt niet altijd mee. Dat is eigenlijk het zwaarste onderdeel van ons werk. Ja. En, nou, uh, vertel, Mark, vertel eens iets heel ergs. Uh, nou, er, worden, uh, uh, er wordt wel eens iemand, uh, de ex-partner of familie van de ex-partner... wordt wel eens uh, bedreigd uh, via ons, uh, laat ik maar zo zeggen. Dus de medewerker krijgt te horen. van: uh, ja, Nou, Als je loonbeslag legt uh, of wat ook dan. Uh, dat weet of ik als je, je doorgaat uh, met, met innen, dan, uh, nou, ja, dan doe ik uh, mijn ex of uh, uh, iemand uit de familie uh, uh, iets aan. Hmm. En ja, dat zijn dan nou wel situaties waar uh, we uh, dan... aangifte over doen. Oh ja, precies. Want ja. wat wordt er dan van u verwacht eigenlijk? Uh, nou, uh, uh, we leven in een rechtsstaat. En, en waar wij voor zijn is uh, het nakomen van de beschikking die de rechter heeft gemaakt. Dus uh, dat voeren wij zo goed mogelijk uit. En uh, ja, uh, de emotie en ook uh, andere zaken die erbij spelen... ja, die proberen wij toch, uh, uh, we horen het wel. Uh, maar dat heeft natuurlijk geen invloed op zich op hetgene wat de rechter betaald, bepaald heeft. En als iemand daar echt iets anders mee wil dan zal die terug moeten naar de rechter. Daar kunnen wij niet, niets aan doen. Ah. Een prettige constatering zal zijn... dat u als een van de weinig atomen wel in de groeimarkt zit. Uh, ja, maar dat vind ik op zich geen prettige constatering. Nee. Want het is dat wel vind wel ik maatschappelijk uh, gezien van... Uh, we kunnen zeggen 11.000, 11.500 gevallen... dat valt op de totale samenleving wel mee. Maar als je de groei ziet, is het niet goed... En een van de uh, redenen die eraan uh, bijdraagt zijn de uh, heel ingewikkelde alimentatienormen. En het gebrek aan transparantie daarin. Dat, uh, en gelukkig uh, uh, zijn er nu uh, twee Kamerleden met een initiatiefwetsvoorstel uh, gestart. Om uh, de berekening uh, eenvoudiger te maken. Daardoor beter te volgen voor uh, uh, de gebruikers. En daardoor makkelijk te accepteren. Waardoor valt. ik verwacht dat er inderdaad meer draagvlak uh, ontstaat. Want als je uh, begrijpt hoe de berekening tot stand gekomen is. Mm. En je kan hem op het moment dat het toch moeilijk gaat, drie of vier jaar later... toch nog eens via internet eigenlijk zelf narekenen... dan verwacht ik dat er meer uh, draagvlak uh, komt. En uh, uh, nou, er zijn twee Kamerleden die daar zich uh, op het uh, gebied van kinderalimentatie... dat zijn de recours van de Partij van de Arbeid en van de steur van de VVD... die zich daar sterk voor maken. En er is ook, uh, ze werken ook samen met uh, Magda Berndsen van D66... aan uh, veranderingen op het gebied van partneralimentatie. U heeft het ons kaakhelder. Uitgelegd. Hartelijk dank daarvoor. We spraken met de directeur van het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdrage. LBIO. Hij mag de naam niet veranderen, heeft hij uitgelegd. Zouden we graag weten. Leo Bakker, dus, naar aanleiding van het sterk toegenomen aantal ex-partners dat geen kinderalimentatie meer betaalt. Meer informatie kunt u vinden op onze website www.nieuwshop.nl. Nogmaals dank.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 het gevoelige stemgeluid van Mark Napfler Hoe heet dit? Rosebud Tree? Red Tree? Rosebud oh. In mei 2013 te zien in Zigo. Naartoe gaan, Mieke. Serieus. Mm, ik hou niet zo van die neus, <laughs> Oké, okay, goed. Gaan we het hebben over iemand die geen neuzelaar is. Namelijk de afgezette premier Gerrit Schotten. Die hoopte via de verkiezingen op Curaçao opnieuw de macht op het eiland te grijpen. Maar door de uitslag van de eerste parlementaire verkiezingen... sinds het Antilliaanse eiland een autonome is in het Koninkrijk... gaat dat allemaal niet door. In totaal hebben 115.000 kiezers hun stem gisteren uitgebracht. En over het hoe en hoe het nu verder moet... Uh, met het tot op het bot toe verdeelde eiland... daarover gaan we praten met historicus en dan telekender. James Schils, goeiemorgen. Oh, goeiemorgen. Uh, we hebben eigenlijk de afgelopen dagen alleen maar... er is natuurlijk in de Nederlandse space veel uh, aandacht besteed aan die uh, verkiezingen. Alleen maar gehoord over onoverbrugbare tegenstellingen. Mensen die elkaar verrot schelden. En de, de mensen in de straat die zeggen... Ja, het is hier gewoon afschuwelijk op de ogenblik de sfeer. Klopt dat? Ja hoor, uh, de sfeer was inderdaad niet erg uh, gezellig. Mag, zijn ik het, uh, mag ik het zo formuleren? Ja, om een beetje diplomatisch te blijven. Want uh, er werd inderdaad nogal uh, veel bedreigingen geuit links en rechts. Er zijn zelfs uh, van bepaalde politici de wagens in brand gestoken. Noem maar op. Dus de sfeer was inderdaad... En waar gaat het dan over? Het wordt... gaat om macht. Het gaat puur om macht. Wie krijgt de macht zo direct? Zo simpel is het. Waardoor, uh, en er is dus een sfeer ontstaan de afgelopen jaren op het eiland... dat het zeer, uh, ja, ik moet het al zeggen, zeer Latijns-Amerikaans gaat. Leken. De manier hoe men daar uh, gewoon nogmaals elkaar gaat zitten bedreigen. Weet je wel, dat is toch te zot voor woorden dat dit soort dingen kunnen plaatsvinden. Maar er wordt gesproken alsof uh, hier maffiacontacten een rol spelen, uh, georganiseerde criminaliteit. We hebben het hier over, over een, een, een nee, ja, iets te groter van de stad Samensvoort, geloof ik. Ja, de telt 150.000 inwoners. Ja. Even voor de duidelijkheid, Eindhoven is dus een stuk groter. Okay. <laughs> Zo simpel is het. Maar nogmaals, er zijn ontwikkelingen gaande geweest... waardoor inderdaad die bevolking ze zeker sinds die autonomie... onderling zeer sterk verdeeld is. En het is bijna een 50-50-verdeling. De ene helft die staat achter partijen zoals die van Schotten of van de heer Wiels... die voor onafhankelijkheid is, weet je wel. Ja. En de andere helft die, uh, ja, die probeert uh, wat rustigere vaarwater te volgen door op andere partijen te stemmen. Maar die twee kampen die bestrijden elkaar met, ja, met, met alles. Maar die twee kampen, die, uh, wat denken die beiden te winnen bij hun uh, harde opstelling? Mevrouw, het draait nogmaals puur om macht. Het verkrijgen van de macht. Hm. Gewoon daar zitten als de premier of daar zitten in de regering. Dat is eigenlijk het hele ei -reden. Jawel, maar u zegt de, de, de helft die, die wil uh, de, de onafhankelijkheid. Wat denken ze daar dan bij te nee, winnen? Nee, is niet de helft. Want de partij oh. van de heer Wiels, hoe ik het ook draai of keer nu ook... die heeft de vijf zetels weten te halen. Zeg maar dat pakweg een kwart van de bevolking achter die partij staat. Dat wil zeggen dat nog altijd drie kwart, en dat is toch een ruime meerderheid... Yeah tegen onafhankelijkheid is. Dus voor alle duidelijkheid, het is echt geen 50-50-verdeling. Nee, het is dat die partij van de heer Schotten, de MFK... samenwerkte met de partij van de heer Wiels... Ja. en dat de heer Schotten de laatste maanden... omdat Nederland steeds hogere druk op hem ging uitoefenen... opeens ook allerlei anti-Nederlandse uitspraken ja? ging doen... waardoor het net lijkt alsof hij dus ook voor, voor onafhankelijkheid... Al, maar dat, nou, dat is niet zo... Nee, de partij van de heer Schotten, hoe ik het ook draai of keer, is daar niet principieel voorstander van. Hoe is het eigenlijk mogelijk dat zo'n figuur als Gerrit Schotten boven is komen drijven in de politiek in Curaçao? Al het heeft te maken met de algehele verloedering van dat eiland. Ik ben het heel oprecht. U moet je voorstellen, ik heb al in 1990 een boek uitgebracht met de wijze titel Een democratie in gevaar. En daarin heb ik haar fijn zitten uitleggen dat het eiland Curaçao eigenlijk qua kenmerken weinig democratisch was. Ik heb het over de mentaliteit, de manier van doen en laten. Maar zaken. toen was het nog een even, onderdeel van het koninkrijk. Nog steeds, even. Ja. Ik schreef dat boek in 1990. En we zijn nu 22 jaar later, en ik kan alleen maar zeggen... het is danig verslechterd. Dus wat praten we over? De hele situatie daar is gewoon ja, verschrikkelijk. Ja, meer kan ik er niet van brouwen. Wat merk je daar als normale bevolking van? Uh, dat er eigenlijk wanbeleid is. Want in feite, ja, het woord beleid, dat moet ik erop zeggen. Als ja, maar even... wat merk je daar concreet in de straat van? Zijn er geen medicijnen? Is er geen onderwijs? Is er geen rechtspraak? Er wat is, is geen het? sector op het eiland dat niet... Drastisch achteruit is gegaan. Of het nu uh, onze gezondheidszorg. of het nu uh, het onderwijs is, om het zomaar te zeggen. God, je moet wel even beseffen hoe hoog het percentage. Uh, schoolafvallers op dat eiland rondlopen. Zo'n 70 tot 80 procent. heeft slechts lagere school. Echt, even waar? voor de duidelijkheid. Dus je hebt een bevolking die. nogmaals, qua. Uh, hoe moet ik het zeggen. qua diploma's en dergelijke. niet al te hoog staat aangeschreven. en dus makkelijk in feite voor de gek te houden is. En dat is eigenlijk het eiereten wat hier gaande is, dat die partijen van alles en nog wat... mooie beloftes hebben. Eigenlijk geen enkele van die beloftes hard kunnen maken. Want bedoel, de partij van de heer Schotten met de heer Wils samen... hebben opeens uh, gratis onderwijs in het vooruitzicht gesteld. Gratis onderwijs. Leuk voor de arme mensen. Maar hoe ze dat financieel gaan dekken? Niemand die dat weet. <lacht> dus het klinkt erg mooi, hoor. Maar de bevolking, oh, gratis onderwijs, weet je wel... Het zijn dit soort fratsen. En dan sta je te kijken met, maar, met maar, kippenvel maar, maar, maar eigenlijk. Maar wacht even, ik snap het niet helemaal. Het is onderdeel van het koninkrijk. Wij hebben hier in Nederland hebben wij gratis onderwijs. Uh, waarom hebben ze dat daar dan niet? Want wij zijn, uh, zoals dat heet, Curaçao. Uh, voormalig deel van het Dantille. En we zijn dus al sinds 1954 autonoom in het koninkrijk. Uh. En mogen dus ons eigen beleid voeren. Aha. Punt uit. En dus mag dat eiland op tal van terreinen een eigen beleid hebben. Met alles erop en eraan. Nou ja, dat is dus die status hè, die, uh, van land binnen het koninkrijk koninkrijk, dat is pas sinds 2010. Uh, ja, maar ik herhaal, daarvoor was Curaçao een deel van de Antillen, ja. die ook een land was binnen het koninkrijk, ja, maar dus dit, ook ja. met een eigen beleid. Dus u zegt, er is niet echt heel veel veranderd sinds dat, dat moment uh, in 2010. Nou ja, dat in heeft Curaçao zin, niet Curaçao iets Curaçao is in die zin veel veranderd, dat ze in ieder geval van de, de overlast van de overige eilanden verlost is. <laughs> Zo mm. ervaren Curaçao, in ja, de stad. Ja. want je zult daar zitten in een constellatie met eilanden als Sint Maarten, Bonaire, Saba, Noem maar op, kijk, de Curaçao-naars zijn in ieder geval daarvan verlost. Daar werden Zo ze helemaal dat. gek van. Daar werden ze goed gek van tussen haakjes. Die andere eilanden werden ook gek van Curaçao, hoor. Dus het was een totale janboel daar op het eiland. Maar het prettige is dat ze in ieder geval ook wel zoiets hebben van... we worden nog van iemand gek, en dat is uh, Nederland. Ja. En uh, ja, we vinden het wel prettig als hier de zaak betaald wordt... maar laten ze vooral verder nergens mee bemoeien. En, dat is ongeveer de sfeer, hè? En dat is een sfeer die in feite door Nederland zelf is geschapen. Want wat blijkt uit de geschiedenis gewoon? Dit land, dat is werkelijk om ook helemaal radeloos van te worden, die heeft een soort trauma opgelopen sinds Indonesië. En dus hoeven de Antillianen maar even te Koloniaal trauma. Colonialis Precies, kolonialisme. <laughs> en dit land meteen, weet je wel, ho, oh, oh, kolonialisme. En dan kruipen ze zich weer onder allerlei tafels en stoelen. Het is te zat voor woorden. Nederland, even, dat meen ik heel oprecht, al sinds de jaren 77 zit ik te roepen, zet die gasten onder curatelen. Want dat had al lang plaats moeten vinden. En dit land vertrouwt. Tikt het gewoon. Ze accepteert de grootste rotzooi noem maar op. En het gaat maar, maar door. Maar wie moet eens dus onder curateles stellen? Nou mevrouw, toen de tijd aan tillen. Dat was mijn verzoek. Ja. <laughs> en nu zou ik zeggen, al ik weet niet hoe lang, ook oh, Curaçao had lang onder curateles moeten. Want het is gewoon een wandbestuur van je welsten met figuren die je nogmaals eigenlijk niet vrij hadden mogen rondlopen. Als ik het even heel graf mag uitdrukken, maar zo simpel zie ik het wel. En en het wordt geaccepteerd binnen het Koninkrijk. Maar goed, stel dat het inderdaad zou gebeuren. Ik vermoed het niet, maar goed, stel. Wat, zou, wat verwacht u daar dan van als Nederland... Nou, Nederland had dus nogmaals het eiland onculateren moeten stellen. Kijk, het mooiste was geweest dat toen het kabinet Schotten was gevallen... dat het eiland zelf het fatsoen ja. had gehad... Ja. om met een zakenkabinet te komen... bestaande uit integere deskundigen van het eiland zelf. Want die lopen daar nog godzijdank rond. En dan hadden ze zelf schoon schip moeten maken. Maar dat is dus niet gebeurd. Nee, verkiezingen. En dan komt er wat weer aan de macht. Mijn god, dat de hele show gaat gewoon door. Hmm. Ja, daar, dat, daar komt het verhaal eigenlijk op neer. Ja, maar moet je je niet tegelijkertijd blijven realiseren... dat we het hier over een heel klein dingetje hebben? Ik bedoel, je, je, je tuigt van alles op met bestuursapparaten, rechtspraak. Je kan het zo gek niet verzinnen. Okay. Het is gewoon een simpele gemeente. Het had... Een, kijk, mijn pleidooi... en Ik, ik heb dit al in de begin jaren negentig naar voren gebracht... en een programma Buitenhof... Eigenlijk hadden die eilanden allang een provincie van Nederland moeten zijn geworden. En de eilanden een echte gemeente. Dus niet wat Nederland nu heeft gedaan met Bonaire, Samens en De Stages. Want dat zijn geen gemeentes. Dat zijn een soort bestuurslichamen die geen hoofd en geen staart hebben. Het is werkelijk absurd. Maar had er gewoon een provincie van gemaakt met een gemeentelijke status, zoals de Fransen dat met hun kolonie hebben gedaan. Met zijn baat ja. dubbel Mag ik erop wijzen dat als je naar Frans-Sint Maarten gaat... dat je daar op fatsoenlijke wegen rijdt... Ja. met gewoon fatsoenlijke politieapparaten, noem maar op. Ja. En zodra je op het Nederlands gedeelte komt, zit je... Boe -doem, boe -doem, weet je wel, die maar wegen Maar het, het voordeel van het Nederlands gedeelte is dat er geen enkel in staat. Er staat geen staplicht en dan nee. lopen koeien rond. Maar goed, ja, het gaat om het idee van je zeg maar, nee. jezelf. Waarom heeft Nederland nooit die keuze zoals de Fransen gedaan? En had ze gewoon dat aangeboden? Want ik weet zeker dat de meerderheid van de bevolking, als ze de voordelen hadden beseft, hadden ze daarvoor ook gekozen. Nou, nee, maar wat denkt u zelf? Wat denkt u zelf dat de, waarom Nederland dat niet gedaan heeft? Mevrouw, het heeft te maken met politiek. Nogmaals, die koloniale trauma. Dat is uh, niks geen oh, wil op gaan leggen aan de eilanden. Ja. En het heeft te maken misschien ook met zakelijke belangen. Want Nederland heeft er belang bij om die eilanden autonoom te houden. Al is het maar om het eigen bedrijfsleven te beschermen. Want geloof me, veel van uw multinationals zijn Antilliaanse, Curaçaanse bedrijven hoor. Noem In... er zijn. <laughs> Van CNA, wat er met you Name It. Ik ga ze niet allemaal noemen, want dan kom ik misschien in een beklaagde bank. Die dat zijn op... Curaçaose bedrijven, geen Nederlandse. En waarom Curaçao? Want daarmee, Die daar kunnen ze de belastingen, daarmee kunnen ze de Europese en noem maar op belastingen ontduiken. Het is puur een business. Het gaat om miljarden, hoor, waar ik het over heb. hoor. Geloof me maar. Nou, oh, als je CNA noemt, zeker. Nee, niet alleen CNA. Het heel wat andere Noem er nog een paar. Nee, dan. doe ik niet. Anyway, nee, volgende vraag. Nee, dat <laughs> nou, ga ik niet doen. Wordt wat u zegt, wordt dat. Door een substantieel mensen op Curaçao gedragen? Of hebben ze zoiets, La, laat die schilders maar lekker. Ja, ja want uh, de, daar, de hele optie van provincievorming heeft toen de tijd met de referenda uh, niet genoeg stemmen gehaald. Bij hmm. lange na niet. Nee. Dat had ook te maken met het feit van wie de karretrekker was toen. Dat was de heer Stanley Brown. En die had nogal een naam op dat eiland. Maar even hmm. voor de duidelijkheid, die optie heeft dus eigenlijk geen aanhang gekregen. N en dus houdt het op. Nee, want je kan wel zeggen dat Nederland een koloniaal trauma heeft. Maar de Curaçao heeft het natuurlijk net zo goed. Absoluut, maar mevrouw. Ja, ja. maar het is gewoon goed. Gewoon in de ja. geschiedenis. Is het is van beide kanten hoor. En er is daar een koloniaal trauma. In die zin, van die mensen lopen daar met een minderwaardigheidsgevoel. Ze lopen daar met zeer lange tenen. Dus alles wat Nederland zegt is meteen, weet je wel. Meteen ja. oh, mm -hmm. toestanden en bla bla bla. Ja, dat klopt. Zeg, Als ik u zo hoor, heeft u de spullen nog niet gepakt op zolder om van de week maar weer eens terug te gaan naar het eiland? En daar nee, te gaan ik ben daar niet erg welkom. Want ik heb nogal wat harde uitspraken daar. Oh. <laughs> en dus... ze zien me daar niet. eigenlijk over niet zitten. Dus, uh... Terwijl u, u houdt wel van het eiland, denk ik. Mevrouw, ik hou van het eiland. Ja. Het is mijn eiland. Maar ik heb daar absoluut geen kans om daar aan een baan te komen. Dus, uh... dus u zou ook niet teruggaan? Of willen... Mevrouw biedt me een aardige baan daar. aan. ik ga, maar nogmaals, dat uh, wordt me niet aangeboden. Dus uh, dan houdt het op, hè. En met mij, mevrouw, duizenden mensen, hoor. Die allemaal uh, het eiland zijn weggejaagd, om het zomaar te zeggen. Dus kortom, ik ben echt niet de enige, hoor. Nee, jammer. Ja, maar zo is het. U hoorde... Historicus en ambteerlijk en er zoveel mogen duidelijk zijn geworden. James Schiltz dus na aanleiding van de parlementsverkiezing op Curaçao. En hartelijk dank voor uw tijd. Hem. Graag gedaan. Muziek op het werk is populair. Op steeds meer werkvloeren staat de radio aan. Of zitten de werknemers met oordopjes of koptelefoons achter hun computer. Muziek maakt het werk leuker en zou de sfeer onder de collega's bevorderen. Dat blijkt uit onderzoek onder 555 werknemers in opdracht van uitzendbureau Randstad. Maar de belangrijkste vraag is natuurlijk, zorgt muziek op de werkvloer ervoor dat mensen productiever zijn? Dan gaan we vragen aan Guido Band. Hij is uh, universitair hoofddocent cognitieve psychologie aan de Universiteit Leiden. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, bijna driekwart van de ondervraagde denkt productiever te zijn met muziek. Nou, zeg maar, klopt dat? Ik denk dat het per segment heel erg verschillend zal zijn. Ik kan me voorstellen als je uh, bijvoorbeeld uh, gewoon wat energie nodig hebt, dat het heel makkelijk werkt om wat meer energie te krijgen via de muziek. Ja, maar... maar naarmate je uh, toch wat meer uh, je concentratie nodig hebt, je aandacht moet richten, dan denk ik dat de productiviteit er juist weer onder leidt. Ja. Ja, er is geen eenduidig antwoord op te geven, maar uh, er wordt ook gezegd dat het zou de onderlinge sfeer bevorderen. Oh, dat zal zeker ja? zo zijn. Ja. Maar ja, je kan maar... laten we zeggen, de ene vindt het plaatje fantastisch. En de andere die zegt: wat is dit voor gemaakt? Dat is zeker waar. Ja, en het, je eindigt dan toch met een <laughs> ja. soort middle-of-the-road muziek. En dat zie je ook wel een beetje terug in, in is, het rapportje. Dat is wel het allerergste. Dan krijg je de hele dag sky op je uh, koptelefoon. U heeft er onderzoek naar gedaan. Wat bent u gaan onderzoeken? Eigenlijk? Nou, wij wij doen zelf uh, uh, niet echt onderzoek naar wat muziek doet met mensen. Maar wij uh, doen. Onderzoek naar wat voor mogelijkheden er zijn om bijvoorbeeld prestaties te verbeteren. Hm. En daarbij uh, maken gebruik van hetzelfde soort modellen. waarbij je ook probeert te interpreteren. wat er gebeurt op het moment dat mensen muziek luisteren. En er werd dus gedacht dat muziek een productieverhogende factor zou kunnen ja, zijn. Ja, zeker. Nou, het is niet uh, helemaal uit de lucht komen vallen dat die gedachte zo is ontstaan. Er is in de begin jaren negentig een keertje um, een onderzoek geweest dat heeft laten zien. en dat was. Op dat moment in ieder geval even heel erg uh, opzienbarend. Dat als mensen net naar uh, Mozart hebben geluisterd... dat ze daarna hogere prestaties hebben. <lacht> ja. gelooft u dat? Nou, uh, ik, alleen ik heb... Mozart? Mag uh, niet? Uh... Ja, het, het was zelfs ja, ik een speciaal stuk, dat ik... stuk, toch? Ja, nou, ja. Ik, ik heb het gemak dat ik er alleen maar op hoef uh, terug te kijken. Okay. En hoef te kijken wat, uh, wat andere mensen er uh, nog meer mee hebben gedaan. Maar je zou het ook nog, er zijn, nog heel veel, er zijn heel veel pogingen gedaan om het te herhalen. En ja, het is wel zo dat als je kort daarvoor muziek hebt geluisterd en je hebt dan even geen muziek, dan worden je prestaties wel eventjes beter. Maar ja. dat is niet specifiek voor Mozart. <kijkt> het is inmiddels op heel veel verschillende manieren uh, gerepliceerd. Niet alleen met klassieke muziek, maar zelfs met zoiets als uh, Stern King uh, voorlees uh, um, cd's. Oh. Maar ook popmuziek. In wezen het feit dat je even een tijdje geconfronteerd wordt met wat extra lawaai zelfs... <laughs> is al uh, behulpzaam om je energieniveau ietsje naar hoger niveau te brengen. En daarmee kun je tijdelijk wel even wat beter presteren. Maar ja. je moet, dat is toch weer een heel ander verhaal dan uh, muziek ja, ja. op het werk. Ja, het Mozart-effect hebben ze dat uh, wel genoemd. Ja. Die, die term bestaat nog steeds. Maar goed, u bent wel van mening dat in sommige gevallen dus mensen harder gaan werken... Hè, door muziek op te zetten. Zeker, ja, ik denk uh, dat uh, um, er de, zijn meerdere uh, factoren die daarbij een rol spelen. Sowieso natuurlijk dat je je uh, over het algemeen wat positiever voelt als het je eigen stemming is of je eigen soort muziek is. Dat uh, is denk ik onomstreden. Um, wat natuurlijk iets moeilijker is: wat is uh, zeg maar het juiste energieniveau dat je hebt op het moment dat jij bijvoorbeeld een, uh, ergens een moeilijke presentatie moet gaan geven, dan moet je juist niet jezelf heel erg gaan opzwepen met veel muziek, dan moet je misschien juist eerder gaan kijken. kan ja. het wat rustiger. Wat in ieder geval betekent dat het op individueel niveau uh, toegepast zou moeten worden, neem ik aan. De muziek. Ja, of uh, per uh, beroepsfactor of uh, beroepssector ja. zou je ook kunnen zeggen. Ja? kijk, op het moment dat iemand... In de fabriek zal uh, uh, gewoon uh, daarvoor uitgezucht de Daar, muziek. Ja. Dat daar werkt. kun je op zich wel uh, de productiviteit ook. een beetje opkrikken. Ja, door, ja hoor, het, dat zal zeker werken. ik Daar, dat, is, ja? Ja, daar ja. zal je niet zo snel hebben dat mensen zeg maar, uh, uh, worden afgeleid door muziek. Het is alleen maar een, een extra toevoeging van energie. In die hmm. zin is het alleen maar positief. Ja, maar als je een stukje moet tikken, dan is het misschien weer afleidend. Precies. Dus Bijvoorbeeld. Maar goed. De, de, de grootste problemen ontstaan op het moment dat je werk moet doen... waarbij een, een heel duidelijke volgordecomponent zit. Bijvoorbeeld het lezen of het rekensommetjes maken. Daar zit een hele lastige volgordecomponent. En waar je, je aandacht ook echt volledig M bij moet halen. Maar de kreet arbeidsvitamine is dus een helemaal niet zo slecht gekozen titel. Nee hoor, zeker niet. En het is ook, het is ook fantastisch dat er wat dat betreft heel veel op de markt is. Mm. En gelukkig kun je dan per, per bedrijf nog weer verschillend kijken... Wel, welke smaak je daarvoor hebt. Ja, is een top 10 he, van muziek waar het beste op te werken is. Um, er staat onder andere dit nummer in. Hotel California, hè? dat hebt u ongetwijfeld herkend. Zit helemaal volgens mij in onze doelgroep. Waarom is die zo goed op werken? Ik denk dat uh, sowieso Eagles, ja. is het gunstig voor de positieve stemming. Mensen hebben daar altijd al een, een positief uh, gevoel van oudsher bij. En het is natuurlijk doordat het een klassieker is, is het iets waar je al lang niet meer door verrast wordt. Het trekt niet je aandacht, het houdt gewoon je stemming een beetje op gelijkmatig hoog niveau. En dat is heel waardevol, want in een positieve stemming kun je over het algemeen wat creatiever handelen. En je bent over het algemeen wat minder snel uh, vermoeid. Je, je kunt wat langer doorgaan, zeg maar. Ja. Maar het moet wel op een enigszins gelijkmatig niveau blijven, want anders hou je het niet achter je. En, en dat geldt ook allemaal voor wider shade of pale en dat soort dingen die eigenlijk. Of yesterday, dat is misschien nog erger. Ik, ik, ik vermoed dat daar hetzelfde wel voor zou gelden. Kijk, zo'n top 10 die is samengesteld uh, op een willekeurig moment natuurlijk. En als je het over een jaar zult bekijken... dan zal er een heel andere top 10 uit voorkomen. Maar er zal ook wel weer een grote overeenkomst zijn met de top 2000. Uh, die ja, ja. De jaar wordt en dan heb je nog een top 5 van nummers die na het werk weer nieuwe energie geven. En daar staat dit in. The Only Time van uh, Enya. He? Waarom krijgen uh, mensen weer levenslust van deze zweverige klanken? Die, sommige mensen echt... Ja, ik denk dat, dat ja. zoals alle muziek is natuurlijk ook dit iets heel uh, persoonlijks. Als je, daar, uh, als je daarvoor valt, dan is dit het helemaal. Ja. Ik denk dat voor iedereen die uh, net klaar is met werk duidelijk is... dat je eventjes los moet komen van ja. die stress. En daar is zo'n bijna meditatieve uh, ja. vorm van muziek voor veel mensen heel wenselijk... Maar ik, uh, je ziet ook in diezelfde top 10 zie je, uh, veel meer feestachtige muziek staan. Dus dat en... gaat over die muziek waar, waar je dus... na je werk weer energie van krijgt. Ja. Dus iets anders ja. dan muziek die je tijdens je werk draaien. Klopt, Heem. ja. Kijk, als, op het moment dat je je uh, werk er net achter hebt... Uh, dan is het natuurlijk erg fijn om dan eindelijk te kijken van... Uh, wat is er, what's next? Ja. We kunnen nu gaan feesten. Dus zoals uh, de lijst ook wordt genoemd, thank god it's Friday. Ja, ja. Zijn er ook mensen die iets hebben aan de muziek van Heintje? Dat, dat zal ongetwijfeld voor een aantal mensen... Iets maar... bouwde hier los? Ja, mama, <laughs> dacht ik hier yeah. ja. Ja. Ja. Ja. Nou, ik, aan. Ik denk dat een aantal mensen dat daar nog uh, enthousiast over wordt... wel een beetje aan het afnemen is. Maar oh. ik, ja, op zich, iedere muziek zou natuurlijk... De, uh, Wat is even uw voorkeur? Uh, heel uiteenlopend. Ik, uh, ik, ik luister als ik... Uh, tijdens het werk uh, nog wat muziek opzet, luister ik naar... Muziek die niet te veel de aandacht wegslorpt. Ja. En dan kan ik bijvoorbeeld uh, met heel veel plezier luisteren... naar uh, renaissance muziek. Oh. Monteverdi bijvoorbeeld. Ja, ja. Ja, ja. Maar als op het moment dat het bijvoorbeeld heel veel vocale elementen bevat... Uh, waar de aandacht mee weggetrokken wordt, ja. dan, dan, dan wordt het natuurlijk lastig. Wat zegt u, want daar zult u ooit wel eens een keer mee geconfronteerd zijn... Uh, wat zegt u tegen een baas die zegt, wat een geouwe hoeren allemaal... Zeg, "Joh, ga gewoon aan het werk en uh, val me niet lastig met al die flauwekul. Nou, dat ligt eraan wat voor bedrijf er wordt geleid door die baas. Een Als... metaalsector. Ik zou zeggen, eh, vraag vooral eh, op de werkvloer wat zij fijn vinden. Dat zijn eh, banen waar over het algemeen niet heel hard hoeft te worden nagedacht. Ik denk niet dat je daar snel hoeft te zorgen dat mensen door muziek, eh, eh, zeg maar, de in een specifieke werk... richting moeten en, worden gericht. En bij u op de universiteit? Daar zal ik het mensen sterk afraden. Ja, want Überhaupt, universitair werk museum. betekent toch in hoofdmoot uh, nieuwe dingen probeerde te leren, lezen, interpreteren. En daarvoor kun je nou eenmaal niet goed gebruiken... dat een deel van je energie wordt gebruikt voor het luisteren. Er is natuurlijk ook muziek die je absoluut niet op moet zetten. Ik denk bijvoorbeeld Ramstein of Metallica, weet je, dat soort heftige klanken. Maar ook deze muziek uh, is, is daar een voorbeeld van. Goede wegwerkmuziek. Kom op, ja. Tontsnoorten, Stravinsky, le sacre ja. du Dupranto. Waarom? Is, nee, ik ik kan maar me niet door, voorstellen nee, nee. dat er iemand is die hier uh, <laughs> tijdens het beluisteren van deze muziek ondertussen zijn aandacht bij zijn werk kan houden. Een balletdanser misschien. Ja, nou, oké, okay, nou ja, maar dan nee. maak je het ook deel uit ja, van je ja, werk. Ja, ja, nee, natuurlijk. Maar uh, nee, dus dat, dat, dat moet niet. Maar goed, uh, dus uh, het kan wel een soort optimale balans teweeg brengen, heb ik begrepen. Ja. ja. Ja, het energieniveau moet toch over de dag verdeeld naar het juiste niveau worden gebracht. En uh, dat doe je. Voor een deel doe je dat door koffie te drinken. En voor een deel kan het natuurlijk ook gewoon doordat je even wat energie opzet, s ochtends om wakker te worden. En dat doe je ja, door een beetje opzwepende ritmes bijvoorbeeld. En volgens mij vooral niet aan je favoriete muziek luisteren. Want dan ga je alleen maar mee zitten hummen, toch? Nou, dat zullen je collega's over het algemeen niet uh, waarderen nee. als je samen op één kamer zit. Ja. Goed, nou, dit is, uh, het is interessant. We gaan er eens even over nadenken. Welke muziek dat moet worden voor ons. Uh, Peter en ik krijgen er nog een harde dobber aan... om iets te vinden dat er allebei uh, leuk is. Ik zie vader Abraham uh, met de marsipulami <laughs> de verte naderen. Goed, hartelijk dank. universitair hoofddocent cognitieve psychologie Guido op Band... ging dus over de vraag of muziek en werk samen gaan. Zometeen gaan we verder met Hema The Musical. De vraag begraven of cremeren met Midas Dekkers... Ingrid Hogenvorst en het getekende leven van Vincent van Gogh. Tot zo.